Het is drie uur, Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. In het grensgebied van Libië en Tunesië is gisteravond geweld uitgebroken. Volgens Tunesië trokken gewapende mannen in Libische trucks de grens over. Bij de gevechten zouden enkele mensen gewond zijn geraakt. De opstandelingen in Libië proberen intussen de grepen op Zavia te versterken. Ze zouden de controle hebben over het centrale plein in de stad... die op zo'n 30 kilometer van Tripoli ligt. Vannacht weer duidelijk dat een voormalige vertrouweling van Gaddafi... zich bij de opstandelingen heeft aangesloten... Het is oud-premier Abdel Jaloud, die Gaddafi in 1969 hielp aan de macht te komen. Later werd hij na een ruzie op een zijspoor gezet. En mogelijk heeft ook de nieuwe Libische oliechef zich tegen Gaddafi gekeerd. Hij had al terug moeten zijn van de reis naar Tunesië, maar heeft dat land nog niet verlaten. Bij Schagerbrug in Noord-Holland is een jongen van 14 omgekomen bij een verkeersongeluk. Hij zat met drie andere kinderen en een vrouw in een oude legerjeep. De auto begon te slingeren, kwam in de berm terecht en botste tegen een lantaarnpaal. De jongen vloog uit de auto en raakte met zijn hoofd een lantaarnpaal. Een andere jongen werd ook uit de auto geslingerd, hij raakte zwaar gewond. De vrouw en de andere kinderen raakten licht gewond. Mogelijk is een losgeraakt wiel de oorzaak van het ongeluk in de kop van Noord-Holland. In het dorp Harkstede bij Groningen hebben drie jongens veertien graven vernield. Een bezoeker van de begraafplaats betrapte de pubers op heterdaad. Hij kon een jongen van 16 pakken en overdragen aan de politie. Een tweede dader werd korte tijd later door zijn vader bij de Groningse politie aangegeven. Naar de derde grafzender wordt nog gezocht. De politie heeft nog geen idee waarom de drie tieners de graaf in de Harksteden hebben vernield. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste wedstrijd van de Europese kampioenschappen in München en makkelijk gewonnen. Oranje versloeg Azerbeidzaan met 8-0. Morgenavond speelt Nederland de tweede groepswedstrijd tegen Spanje dat met 4-0 van Italië won. Het weer, droog en zonnige periode, maar vooral in de noordelijke helft van het land Wolkenvelden. 20 graden op de Waddeneilanden tot 24 in het binnenland. Morgen eerst zonnig, daarna kans op buien en onweer. Het blijft wel zomerswarm. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor de Van Brienenoordbrug, 3 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A20 Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3... Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, 2 kilometer voor Knopend Lunette, Lunetten. Er wordt aan de weg gewerkt en dat leidt ook tot file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Knopend Rijnsweert 4 kilometer. Verder is het druk richting de Beekse Berg op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Geelze en Hilvarenbeek, 4 kilometer. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium. Het cultuurprogramma van de Avro. Met Jan Lom. Welkom terug bij Opium. Tot half vier praat ik nog met producent Mark van Warmerdam... directeur van het muziektheatergezelschap Arcater. Uh, voorheen... Hou heel vroeger. Het ja. staat al bijna 40 jaar. We hadden het er net kort even over, naar alleen van die voorstelling, Richard III. Je zegt ja, zo'n voorstelling is zonder subsidie niet te maken. In hoeverre wordt Orkater eigenlijk getroffen, of vrees je dat Orkater getroffen wordt door de bezuinigingsplannen? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Er is een paar maanden geleden geschreven dat wij opgeven zouden worden of zoiets. Dat is. Dat is niet aan de orde. Waar het om gaat is dat het, het fonds waar wij geld uit krijgen, het Fonds Podiumkunsten, dat is zeg maar in de categorie waar wij uh, geld willen hebben, is ongeveer gehalveerd. Zeg maar. En de verwachting is dat het aantal aanvragers nou, misschien wel verdubbelt. Toeneemt. Ja, ja. Dus het dus dus, gaat om wat gaat dat fonds doen? Precies, dus je krijgt een gigantische concurrentieslag om veel minder geld. En dan gaat het aan de ene kant natuurlijk om de keuzes die het fonds maakt. Gaan we de boel verdelen of gaan we uh, harde keuzes maken? En uh, aan de andere kant, en dat vind ik veel belangrijker voor ons... namelijk welke plannen die je in... gaat toch wel ook puur over wat, uh, wat, ze, wat zijn je plannen voor de komende jaren. En, en misschien ook, wat, wat heb je gedaan? Ik bedoel, jullie waren natuurlijk heel succesvol, niet alleen met Richard III, de maar jullie hebben eh, 237 redenen voor seks... Hè, met Leopold ja. Witte Geert Lagenveen, bij het kanaal Naar Links... van Alex, je broer, ja. en Annette Malhelbe en Pierre Bokma. Eh, speelt dat nog mee, denk je, in die beoordelingen? Dat als, ja, als je... dat denk ik wel. Maar wat vooral meespeelt, is dat wij in de afgelopen jaren... en ik denk dat dat wel, uh, nou, je kan zeggen, de afgelopen tien jaar dat wij ons ongelooflijk uh, intens hebben gehouden met aan de ene kant het culturele ondernemerschap. Hoe krijgen wij zoveel mogelijk mensen in de zaal? Hoe krijgen wij zoveel mogelijk geld binnen? Dat hoe, vindt Halbes heel heel belangrijk. Precies, hoe produceren we zo efficiënt mogelijk? Dat allemaal aan de ene kant. En aan de andere kant uh, heel veel ingezet op uh, jonge mensen. Jonge makers, jonge muzikanten, jonge theatermakers... die uh, uh, aan de ene kant zeg maar belangeloos geholpen hebben. Aan de andere kant, met heel groot belang, juist binnengehaald hebben. En dat allemaal bij elkaar opgeteld. Ja, dan wordt het een stuk lastiger om daar een streep door te zetten. Leidde van. dat ook tot meer jonge mensen in de zaal? In de ja, techniek? zeker. Bij, dat varieert een beetje per voorstelling. En bij Richard III de zie je, in, vooral in de tweede serie... waarbij, zeg maar, is vastgesteld dat het goed is dat dan het establishment meer komt. Meer komt. En dan zie je de gemiddelde leeftijd van het publiek zie je echt omhoog vliegen. Terwijl bij bijvoorbeeld de voorstellingen... die wij met de CEDIS op de, op de parade maken... ja daar is uh, het, zeg maar het studentenpubliek, de 20-plus, ja. 30-plus... Dus als je alle voorstellingen op een rijtje zet... dan denk ik dat we zo'n beetje dat hele scala wel, wel bedienen. Wel bedienen. Ja. Ja. Nu, nu is het, uh, het, moet, het... zal moeten blijken hè, wat voor keuzes uh, er gemaakt worden. Uh, er moeten in ieder geval keuzes gemaakt worden... want in zijn totaliteit ja. is er minder geld. Je was afgelopen tijd ook heel actief bij die, uh, ja. de acties tegen... Ja. de bezuinigingen van ja. dit kabinet. Los dan even van Orkater, wat vrees je daar eigenlijk het meest aan? Nou... Het eindresultaat uh, na alle debatten uh, en de besluiten die er genomen zijn... kan je toch gewoon samenvatten met het establishment. Grote orkesten, grote musea, alles blijft min of meer overeind. En de klappen gaan uh, onderaan vallen. Dus alles wat klein en middel en nieuw... Uh, daar, uh, ik denk dat daar meer dan de helft van gaat verdwijnen. En jullie zitten daar net tussenin, tussen dat establishment en het verhaal. We zouden het dan nu even niet over elkaar ja, te hebben. Ja, dat is waar. Yeah. <laughs> <laughs> ja, maar dat is zo. Weet je dat ik dat zo ongelooflijk pijnlijk vind? Dat, kijk, wij gaan natuurlijk met een verhaal komen. waarin wij denken hard te kunnen maken dat het al overeind moet blijven. Maar tegelijkertijd J realiseer, realiseer je dat als ze dat honoreren, dat dat ten koste gaat van een heleboel mensen. En dat is. Ja, wij zijn een hele lastige, met z'n allen in een hele lastige positie. Maar wat is er verkeerd aan om te vragen van kom met een goed verhaal? Daar is helemaal niks verkeerd aan. Nee, er is helemaal niks verkeerd aan. Het is alleen maar dat het totale budget nu in één klap zo uh, erg omlaag gehaald wordt... dat ik vrees dat het grote gevolgen gaat hebben. Vooral voor de grote steden G komen hier gewoon theaters leeg te staan. Ja. Nu hebben jullie geprobeerd al actievoerend dat ook aan ja. iedereen duidelijk te ja. maken... Niet helemaal gelukt, toch? Nee, dat is zeker niet helemaal gelukt. Waar ligt dat aan, denk je? Uh, gedeeltelijk zal dat... Uh, ja, je moet altijd hand in eigen boezem Zeker. dus dat doe ik dan maar gelijk. Het zal ook wel aan ons liggen. Maar. <lacht> nou, dat hebben we gehad. <lacht> dat hebben we dan gehad. Uh, wat ik ingewikkeld vond, is dat er altijd de, de indruk werd gewekt... dat het een puur financiële noodzaak was voor de bezuiniging van jongens... Economische crisis. Dat is niet zo. Er zit niks anders op. Er moet 200 miljoen bezuinigd worden. Er is niet gekeken van waar kunnen we wat bezuinigen. en Dat gaan we bij elkaar optellen. Nee, andersom. 200 maar, miljoen maar, moet eraf. Maar, maar, maar, als ik maar, de, ja, maar er is, is toch wel een economische crisis aan de gang. Jawel, dus zou ik zeggen dat als, als die noodzaak daar is. En dat valt niet onderuit te komen. Dan zou ik zeggen, jongens, er moet 200 miljoen bezuinigd worden. We verdelen de schade. Mm -hmm. Overal uh, 15% vanaf. Musea, theater, gezelschap, film. Iedereen, iedereen draagt bij aan de malaise. Nee, wat gebeurt er? Tegen één zeggen ze nee. Jij krijgt er zelfs geld bij. En tegen een heleboel anderen zeggen ze wegwezen. Omdat, omdat Halber Seistra, ik zal maar even advocaat van de ja, duivel in uh, jouw ogen spelen. Die zegt van luister eens, ik heb deskundige uh, adviseurs. Yeah. Uh, ik wil dat jullie keuzes maken. Dat nou, deden ze niet, want die kwamen hè, de Raad van Cultuur met een soort kaasgaaf. Hij zei, ja sorry, dan ga ik het zelf doen. Nou ja, de, de Raad van Cultuur zat in een onmogelijke positie. En die heeft toch uh, in, in, in, in heel veel woorden omschreven van de schade is gewoon te groot. Kijk daar nog een keer naar. Maar als er, als er van de 900 miljoen, 200 miljoen bezuinigd wordt, is dat het einde van de beschaving? Is dat het einde nee, van de kunst cultuur? Nee, maar als die culturen? 200 miljoen precies bezuinigd wordt in één categorie... Als je op de verkeerde plek bezuinigt. Precies. Wordt. Als dat aan de onderkant gebeurt, betekent dat we, dat we daar de komende drie, vier, vijf jaar niks van merken. En over vijf, zes, zeven jaar hebben we geen nieuwe filmers en geen nieuwe topdansers en geen nieuwe gijs van aanschat. Het moeilijke is, is, want daarom vroeg ik ook... van: is het, hè, hebben jullie nu succes gehad met die acties? Is het overgekomen? Ik denk, ik heb het idee dat niet veel mensen... Uh, dat daar het idee is postgevat... dat als die 200 miljoen bezuinigd wordt... dat dat het einde is van of de beschaving nee, dat, dat, dat, of de kunst en Dat cultuur. is zelfs binnen eigen kring nog niet doorgedrongen. Oh, want? Dat, nou, nou ja, omdat men denkt, nou, het zal wel niet zo'n vaart lopen. En dan zeg ik hier, bij deze, over anderhalf jaar... Het gaat wel Dan vaker. weet iedereen welk theater die gaat in Amsterdam. Maar, maar laten we eens voor de gedachte ja. uh, gewoon. Als, als morgen er helemaal geen subsidie meer naar kunst en cultuur ja. zou gaan... is dat het einde van de kunst en de cultuur? Nee, dat is nooit. Nee. nee, natuurlijk niet. Want kunst en cultuur wordt niet bepaald door het geld. wordt bepaald door de mensen die het maken. Dus, en dat gebeurt niet eens. Ja, maar ga, nog, er maar, wordt nog 700 miljoen aan ja, besteed. Maar waarom nou net de cultuur steeds maar die redenering opleggen? En de miljarden subsidie aan de grote multinationals. voor ontwikkeling van nieuwe producten? De Europese subsidie. Het leger, haal het er maar bij. Ja. Nee, nee, ik haal het oh, leger okay, er niet bij. Okay. Ik heb het gewoon over pure subsidies. Ja. Nee, maar goed, maar er, wordt ja. al, er wordt ook op de zorg bezuinigd. Er wordt, daarom zeg ik, er is natuurlijk wel sprake van een economische crisis. Tuurlijk, tuurlijk. Daarom, daarom zeg ik, zelfs al zou je het moeten bezuinigen, doe het dan zinvol. En laat iedereen daar even zwaar in meedelen. En ga niet zeggen tegen, tegen zeg maar het establishment van... Ah ja, de top moet blijven en de rest kan weg. Die top is er dan over tien jaar niet meer... want die top wordt gevoed van onderaf. Het is gewoon economisch ook niet slim. Om maar waarom zal doen. die top niet meer gevoed worden... als uh, echt 200 miljoen subsidie afgaat? Zullen er dan geen nieuwe mooie violisten meer komen? Weet je wel hoeveel werk het is om mooi viol viool te kunnen spelen? Heel veel. Ja, ja. het kost jaren. Het kost jaren opleiding, kost jaren in ensemble spelen. Kost jaren, als die er niet zijn... Maar volgens mij doet dit jaar van Zweden dat niet omdat hij subsidie kreeg... maar omdat hij viool wilde spelen. Ja, maar ondertussen werd het mogelijk gemaakt omdat er subsidie was. En jij denkt, dan komt er geen nieuwe Jaar van Zweden meer? Uiteindelijk niet, nee. Ja. Nou, dan hoef je alleen maar naar andere landen voor te kijken. Want wij hebben, heel veel landen zijn nog altijd heel erg jaloers op Nederland. En juist, juist aan de onderkant dat er zoveel uh, ruimte is geweest tot nu toe... voor het ontwikkelen van, uh, van nieuwe ideeën op alle gebieden. beeldende toen... kunst, uh, uh, film, theater. Toen ze elkaar uh, er echt nog van, in het begin, hè, ja. toen, jullie, toen jullie begonnen... Uh, kregen jullie toen eigenlijk veel subsidie? Uh, wij kregen eerst van de gemeente uh, Velzen. Kregen wij, ik geloof, 35.000 gulden. Dus ja, we kregen wel wat... Maar, maar, maar, maar, die, zeg maar die subsidie suggereert ook alsof... en dat, is eigenlijk, dat vind ik het pijnlijke. Alsof er heel veel mensen heel veel geld verdienen aan subsidie. Terwijl nou juist in de kunsten heel veel mensen... voor heel weinig geld heel hard werken. Nou ja. en, dus wij deden dat ook met heel weinig subsidie. Precies. En wij hadden 1400. En, en, en jullie maakten toen prachtige, misschien wel vernieuwendere ja, maar dat is voorstellingen nog steeds dan ook. nu. Dat is nu nog steeds ook. Het is niet zo dat er mensen in een Bentley rijden van de subsidie. Nee, dat doen ze op de Zuidas hier. Maar in de cultuur zul je dat niet zien. Als je naar de parade kijkt, al die mensen... die werken voor een habbekrat zich eigen uit de naad. Als je in de film ziet mensen die gewoon per se een film willen maken... die maken die film. Maar denk maar niet dat ze daar een fatsoenlijke boterham van Wat zal een acteur gemiddeld verdienen, denk jij? Nou, ja, toch... Minimum loon? Ja, iets meer. Iets meer, ja. Maar, maar, maar heb jij enig idee wat de, wat, de, wat de top van de Nederlandse acteurs verdienen? Nee. Heb, nee zou een bedrag... Veel minder dan een voetballer, neem ik aan. Maar nee, dat, ja, dat, dat geldt voor iedereen. Nee, nou ja, nee, ik ja. weet niet een, een, een, een redelijk normaal salaris. Nee, iets boven modaal, 60.000. Dat is eigenlijk... Ja, met moeite. Misschien meer. Met moeite? Met moeite. Dan, dan hebben we het over echt goede acteurs we het over, in Nederland. Dan hebben we het over Gijs en, oh, Pierre, en uh, Echt waar, dus, ik bedoel... Nou ja, goed, de bedoeling... Dat is ook niet het doel. Nee, toch? het is niet het nee. doel. Het doel is dat je, dat je een, een omgeving in stand uh, probeert te houden... waarin we zoveel mogelijk mooie dingen kunnen maken... waar we zoveel mogelijk mensen mee bedienen. Ja, het probleem blijft natuurlijk wel dat... Uh, ja, wat is wat is voldoende hè, als het om subsidie gaat? Waar ligt de grens? Hoeveel is het dan nodig? Wanneer is het goed? Dat is natuurlijk heel moeilijk aan te geven. Ja, dat is ook moeilijk aan te geven. Ja, ja maar het, het wordt van... Kijk, ik, ik heb nu zoiets. Uh, wij gaan alles in het werk stellen om, uh, om zeg maar, op een goede manier uh, te overleven. En ondertussen blijkt, dat de, daar ga ik vanuit... Hè, dat ja. gewoon de kiezers op een gegeven moment denken... ja, maar shit, waar is mijn bibliotheek... En Waar is mijn toneelclub? Dat zijn andere dingen en waar is mijn Schaalburg. En waarom krijgen we nu ineens veel minder Nederlandse films? Dat ging toch allemaal zo lekker. We kregen toch en dat ver... en dat zie je dan langzaam verdwijnen en dat merken ze pas. Uh, ja, ja met, vertraging. Paar, met vertraging. Met ja. vertraging. Jullie zijn uh, uh, naast uh, Richard de Derde. En uh, uh, <kwijnt> ik zei het al eerder ook met andere producties bezig. Onder andere uh, de productie bij bij het kanaal naar links. Ja, uh, laten we daar even een liedje uh, uit laten horen. Uh, hebben we dat? Volgens mij hebben we dat. Of niet? Dat is een verrassing. Nee, ik ben, ik ben benieuwd ik wat we me niet ik, ik vergis me. Wij hebben klaarstaan. staan. Wat hebben we wel klaar Oh, we hebben Kaatje verdronken. Oh, Kaatje is verdronken is, verdronken, is uh, ook een voorstelling van Alex. En uh, die, de, de, de, de rol, ja, titelrol werd ooit gespeeld door Ariane Sluiter. Maar. Hebben, later is het gezongen een keer bij gelegenheid door Lies Vissendijk. En die hebben we En ik dacht, hè, popularisering ja. van de kunst, Gooise Vrouw. We laten Lies Vissendijk horen die Alice van Warmband zingt. Bij deze. Aadje is verdronken, Lies Visserdijk, de Gooise vrouw. Eh, met een niet eh, uit een productie van Alex van Warmerdam. Eh, toch even dan nog Bij het Kanaal de Links, want dat wordt wel weer een paar keer gespeeld. Ja, Bij het Kanaal naar Links is geselecteerd voor het theaterfestival. En in dat kader spelen ze nog drie keer, van 8 tot en met 10 september, in de Schouwburg. Dus voor iedereen die het gemist heeft, kun je nog even kort aangeven, waar gaat het over? Het ja, gaat over twee, de laatste twee blanke families. En die, de ene heeft een dochter en de andere heeft een zoon. Het zijn eigenlijk de laatste twee vruchtbare mensen... die een, het, het ras in stand zouden kunnen houden. Maar die twee families leven op voet van oorlog. Juist. <laughs> bij het kanaal naar links, zo heet het. Nog drie keer te zien. Dus als je het wil, moet je van die, van die kans vooral gebruik maken. In het, in... het is een co-productie met Olympiek dramatiek en Belgisch gezelschap. Er zitten twee Belgische acteurs in. Dat maakt hem ook een heel een bijzondere voorstelling. In augustus is het, hè? Drie dagen achter elkaar geloof ik. Nee, september. september? Achter, 8 tot en met 10 september. Okay. Nou, toch nog eventjes, want we hadden het natuurlijk uitgebreid... omdat je daar ook ja, erg bij betrokken bent... En, en, en je heel erg mee bezig hebt gehouden over de dreigende de bezuiniging in de kunstwereld. Uh, wat opvallend is, is dat je nu ziet... Uh, nu er dan toch bezuinigd moet gaan worden... Ja. dat, je zei het zelf eigenlijk net ook al... Dat, dat ineens in die wereld zelf het toch begint te rommelen. Hè? Dat ook instellingen zelf ineens gaan roepen van... ja, maar dan kan misschien dit. Bijvoorbeeld Conservatoria afgelopen uh, week... Uh, van ja, eigenlijk uh, als wij grote conservatoren in de grote stad overblijven, is het best goed. Dan kunnen er wel zes van de negen weg. Dat, dat, dat zijn toch opvallende mechanismes... terwijl dat voorheen of niet gezegd werd? Het raar is dat vanuit de sector zelf daar al jaren... Oh, dat, ja, al geroepen, jaren hè? wordt erop aangedrongen om te kijken... naar de hoeveelheid de opleidingen en de uitstroom omdat het niet bij te benen is, omdat we die mensen geen werk kunnen geven. En dan bedoel je met de sector de hele sector? De, de ja. toneelacademies, de, de conservatoria? conservatoria ja, ja, en het, dus je hebt natuurlijk dus zeg, een aantal gro grote opleidingen... maar er, zijn, er is zo'n lange reeks aan opleidingen bijgekomen. Nou vind ik het altijd moeilijk om te zeggen... ja, die opleidingen, bijvoorbeeld theaterscholen... Ja, er zijn eigenlijk maar drie grote theaterscholen, dat zou genoeg zijn... Daar ben ik het in principe mee eens als het gaat om het bedienen van het, laten we zeggen, het kwaliteitstoneel. Ja. Maar ondertussen leven we in een maatschappij met twaalf televisiezenders, met televisieseries, met reclames. Met, we hebben pretparken waar acteurs. Daar hoef je het ja schot toch niet voor te doen? De, waarom niet? Waarom, moet nou, dat, ja, dat waar, blijkt... waar, waarom zou de. Waarom zou? Ja, dat blijkt. Ik bedoel, ik zou erg uh, ervoor zijn dat ook de kwaliteit van televisieseries... op welke zender dan ook, ook goed zijn. Nou, het is zijn. helemaal niet nodig, zo'n dure opleiding, om in een tv-sportje te spelen. Uh, dat is toch verspilling van geld? Ja, Bovendien, de... sommigen hebben nooit de theaterschool gedaan... en worden een hele goede acteur. Volgens mij hebben wij een regering die er heel erg op aandringt... dat die mensen toch in ieder geval zo ongeveer tot hun 18e, de 19e, de 20e op school blijven. En een opleiding doen, en zo ver mogelijk... Zoveel mogelijk bagage hebben om vervolgens de maatschappij in te gaan. Voor, ook voor de kunsten geldt: hoe, hoe beter je onderweg bent, hoe beter je je weg kunt vinden. Al is dat in een uh, televisieserie op RTL en niet bij het toneelgroep Amsterdam. Ja, maar goed, als je dat ultiem doorvoert, dan zou je bijna iedereen op een gegeven moment zo'n opleiding moeten geven. Terwijl het is nee, toch ook wel ben, logisch om nee, te selecteren. Nee, maar, ja, maar ik, ben ik ben voor hele strenge selecties. Ook bij de andere opleidingen. En ik ben er dus ook voor dat er veel minder instroom is. Het enige wat ik nu zeg... het is niet aan mij om te zeggen... die opleiding moet weg en die moet blijven. Daar moeten, de, daar moeten even de mensen zich over buigen. Nou ja, dezelfde discussie speelt zich natuurlijk af... Uh, bijvoorbeeld als het gaat over het aantal theaters of uh, concertpodia. Ja, uh, ik wil eigenlijk maar zeggen dat het te elitair is om te zeggen... als de toneelscholen van Amsterdam, Maastricht en Arnhem overeind blijven... dan is tenminste het grote toneel bediend en dan is er verder niks aan de hand. Dat vind ik, dat vind ik nou elitair. Dan denk maar ik... waarom? Dan kies je toch wel voor kwaliteit? Ja, maar waarom zou, waarom zou je niet... Kwaliteit, ja, kwaliteit is elitair misschien, maar... Nee, ja, maar waarom zou je niet naar de dingen waar heel veel mensen naartoe gaan... Nee. zorgen dat dat ook kwaliteit is? Maar die dingen Omdat die blijven het... toch? Joop van den Ende heeft, uh, ja, heeft toch ook... Die zit toch ook de musicals? Ja, en... maar die heeft toch ook belang bij kwaliteit? Ja, maar, maar dat... Dat is ook waarom wij uh, toch... Uh, want dat is dan een van, de, een van de mooie dingen van deze tijd. Dat ineens Joop van den Ende en het gesubsidieerde toneel... Uh, arm in arm Precies. tegenover de minister staan. Want het gaat over de BTW die ons alle treft. En ook Joop van den maar het de. het ook over. De kaartjes die duurder worden, die treffen ook de commerciële producten. Het gaat ook over het verlies aan kwaliteit, waar ook Joop van den Ende mee te maken krijgt. Als je daar op een verkeerde manier mee omgaat. Ja, tegelijkertijd laat Joop van den Ende ook zien. Uh, dat bijvoorbeeld acteurs via een soap. ineens een prachtige acteur kunnen worden die hoofdrollen in films spelen. Ja, maar als je kijkt naar de top van zijn musicals. Dan hebben ze allemaal een, uh, ik, ja. een goede opleiding achter ja. de rug. Ja, ja de, ik bedoel, geen discussie over nut en noodzaak van goede opleidingen. maar, het, nee, maar is... ik ben het er absoluut mee eens dat je daar. Uh, de, de, ik bedoel, daar roepen wij al jaren om. Doe daar iets aan. En vervolgens. Uh, want dat is dan weer ander geld dan kunstgeld. Dus dat is dan ook alweer niet uitwisselbaar. Hè? Dat Die zegt van nou, laten we daar eens. Onderwijs en kunstgeld. Ja, dus dat, qua geld levert dat niet zoveel op. Maar het zou de problemen wel iets kleiner maken. als er niet zoveel mensen. Acteur zijn een muzikant, ja, want er zijn ook nog heel veel zonder opleiding die het zijn, die het willen zijn. ja, <laughs> In geval, ja. we hebben eerder wel eens uh, natuurlijk hierover gediscussieerd. Uh, ook bij Opium, daar uh, is ook wel eens de econoom Arjo Klaar met de gast geweest. Ja. Die heeft dat als stelling: Als wij als publiek niet voor over hebben, hè, dus als het publiek het niet wil betalen, ja, dan eigenlijk is het publiek die kunsten niet waard. Wat ik maar me... Iedere keer weer blijft verbazen dat, dat alleen in de cultuur er over subsidie gesproken wordt. Terwijl als er een weg wordt aangelegd... Is die een is, is een gesubsidieerde aannemer, hè? Als, het, het is zo dat al die kunstinstellingen iedere vier jaar lang met, met veelvoud solliciteren naar een beetje geld. Er zijn allemaal commissies die erover buigen. En voor een weg zijn er drie aannemers die een bestekje indienen en een miljardenklus krijgen. Ja. En die subsidie geldt ook voor... Uh, ik bedoel, uh, de, de meeste van, van het voetbal wordt indirect gesubsidieerd. Met stadions, met wegen naartoe, weet ik veel wat. Kost handen van voor geld, vooral politiebegeleiding. Waarom, waarom nou zoveel woorden besteed aan een het relatief weinige geld... wat er naar de kunsten gaat? Waarom is dat? Weet jij dat? Nou ja, is dat omdat men niet realiseert dat, niet, dat al die andere dingen ook subsidie zijn? Ik, ik denk dat het inderdaad dat je die zin kunt vergelijken. Maar waarom het zoveel is, dat vind ik ook het moeilijke. Want wat is genoeg? Wat is, wat is een goed bedrag? Dat, dat, dat lijkt me heel moeilijk om dat absoluut aan te geven. Nee, dat kan je gewoon. Dat kan je wel uitrekenen aan de hand van wat. Het gaat ook, het gaat ook puur over de behoeften van, van een bevolking. Hè? Wil ik opera? Nou ja, maar Wil ik toneel? Ja, precies. Wil ik een bibliotheek? Maar daarom Wil ik, ik een... uh, zeg ik dan, als je dan naar die acties kijkt en in hoeverre dat aankomt, er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, waarom moet die meneer uh, tien keer uh, meer op zijn kaartje gesubsidieerd krijgen in de opera of bij het concertgebouw dan ik als ik naar de musical van Joop van den Ende ga? Nou, ik probeer het nog één keer. Er zijn, on <laughs> er zijn onderzoeken gepleegd uh, naar uh, wat je kunt bereiken met de meerderheid van de bevolking. Als je een enquête zou houden over... moet er een uh, zwembad komen, dan komt er geen meerderheid. Moet er een voetbalstadion komen, komt er geen meerderheid. Er is voor niks in Nederland een meerderheid. Nou. Dus wij hebben... Nee? Je kan, noem okay. maar op. Oké, nou ja, goed. Dus het is onderzocht, zeg je? Ja. ja, dus Nederland is een... dat is één een, een, een, een grote constructie van, van, uh, van zaken Als je ondernemen voor de minderheid. Als je af laat hangen, dan komt er nooit wat van elkaar. Dan komt er niet voor. Dus je moet... Het zijn allemaal Visionaire, goede leidinggevende moet je hebben. Ja, ja. absoluut. Goed, nou eventjes toch de film nog. Want uh, met granietfilm uh, produceer je films van natuurlijk ook je broer. Hè? Ja. Bekende films, Kleine Teun, Ober, noem maar op. En er komt weer een nieuwe film aan. Ja, tenminste als ik het geld bij elkaar krijg. Maar, uh, en dat, uh, nee. het, dat is pittig, hij is iets duurder dan anders. Camille Borgman. En die gaat over? En die gaat... Camille Borgman. Ja, die gaat over Camille Borgman. Het is eigenlijk de duivel die op aarde trawanten zoekt. Zeg maar, die indringt in de levens faust. van de mensen. Ja. Camille Borgman, en, en, en, maar, maar hij is inderdaad nog heel onzeker... Want, want het geld is gewoon helemaal niet rond? Nou, het, het, het script is klaar. We hebben een distributeur, we hebben een omroep... we hebben een Deense ah. producent We zijn een aardig eind op weg. De, als alles goed gaat, gaan we een volgende zomer draaien. Want ik hoor altijd, als je een omroep hebt, dan ben je binnen. Ja, hebben het geld niet voor deze. Nou, maar dat, dat is, het is allemaal heel niet interessant voor de nee? mensen. Wel, nee. Okay, nou ja, de mensen die willen die film zien. Ja, precies. Maar dat... Wij doen heel ja. erg ons best dat we volgende zomer kunnen draaien... zodat hij in uh, 2013 in de bioscoop is. 2000... Daar gaan we vanuit. Moeten mo moet we nog even wachten. Want is film wat dat betreft... Uh, verkeerd film in dezelfde positie als theater... als het gaat om dat het ho hoe in hoeverre het moeilijker ja. wordt? Ja, ietsje minder, maar... Ja, ook daar, ook daar is het, het geld minder. En daar moeten keuzes gemaakt worden. En die keuzes die worden steeds meer gestuurd... door wat deze regering graag wil. Groot publiek, groot publiek, groot publiek. Boekverfilming. Ja, dus... Uh, weet je waar, uh, waar het moeilijk wordt. Bijvoorbeeld in de hoek van de films van Alex. Die zijn niet voor een groot publiek, maar niet voor een heel groot publiek. En die Stal, die komt hier zo direct. Ja. Uh, die is op dit ogenblik bezig met een film. Daarvoor heeft hij het geld uh, via een groot deel van je internet verzameld. Ik begrijp ook een beetje in Spanje waar die draait. En, uh, uh, en op die manier gaat hij voor, voor weinig geld... omdat hij gewoon wil maken wat hij zelf wil maken, toch een film maken. Ja, dat kan, is heel goed. Is heel goed. <laughs> ja, dat is heel goed. Kaart, Kijk. Een hele kleine film met een heel klein budget. Want, want een echte, echte grote productie zal je nooit zo kunnen financieren. Nee, we moeten ervoor waken dat we, naar een, uh, dat we in een wereld terechtkomen... waarin een soort schabloon komt van hoe je een theatervoorstel of hoe je een film moet maken. Soms zijn er filmmakers met een geniaal idee... die voor 100 euro een topfilm maken. Er zijn ook uh, films... Die uiteindelijk slagen omdat er honderd miljoen aan effecten ingepompt wordt in Amerika. Die kan je niet op het internet bij elkaar houden hoeren. Hij zit hier al, Eddie de Stal. Is het uit noodzaak, Eddie, dat je op, op, op deze wijze die film.? We gaan er zo direct uitgebreid over uh, Ja, uit noodzaak. Ik bedoel, op een normale manier uh, lukt het niet meer. <laughs> dus dan maar op deze. Wat dat Mian. betreft uh, onderschrijf je wat Mark zegt van. Uh, ja. Er is geen geld te krijgen. Er well, was al heel weinig geld en het wordt ingewikkelder. Uh. Maar d ook omdat er te veel de beslissen, te veel uh, loketten over. Uh, of zo'n film uiteindelijk doorgaat. Dus het duurt jaren. De films komen altijd te laat uit. Als het jou lukt, dan, uh, dan moet je er veel te lang voor aan werken. Nou, ja, ik zal zo wel eens uitleggen hoe dat met Simon gegaan is. Daar is ook de honden geen brood van. Dus. Ja, ja, de film Simon... Uh, uh, nou ja, drie, ik heb... drie jaar lang afgewezen door de omroepen. Uiteindelijk gemaakt. Ja, Heel veel succes, de voor, voor, een half, voor een half budget. Uiteindelijk. Ja. En ja, God, uiteindelijk kost een film 8 ton. Die film levert 2 miljoen op. En dan gaat toch 80 tot 90 procent van naar het bedrijfsleven. Dus eigenlijk met onze ideeën, met onze arbeid... subsidiëren we grootschalig het bedrijfsleven. We gaan zo uh, uitgebreid doorpraten met Eddie Terstal. Ik bedank Mark van Warmerdam. De muziektheaterproductie Richard III van elkaar... dus met Gijs Schotten van Aschad. Als de stem het nog houdt, is nog tot 1 september te zien in het Schouwburg. Uh, ik begreep dat er nog wat kaarten te koop zijn. Ja. Soms, Soms kan je Gaat iemand er naartoe en die zegt: Ik wil erin, en dan blijkt dat er nog een gaatje is. En uh, bij het kanaal Naar Links is op 8, 9 en 10 september in de in Schouwburg. Maar verwarmen dan, dankjewel. Het NOS-journaal nu met Martijn Huis. Radio 1. Het NOS-journaal. In het grensgebied van Libië en Tunesië is gisteravond geweld uitgebroken. Volgens Tunesië trokken gewapende mannen in Libische trucks de grens over. Bij de gewichten zouden enkele mensen gewond zijn geraakt. De opstandelingen in Libië zouden inmiddels de controle hebben... over het centrale plein in Savia, dat op 30 kilometer van Tripoli ligt. In het dorp Harksteden bij Groningen hebben drie jongens 14 graven vernield. Een bezoeker van de begraafplaats betrapte de pubers op hete daad. Twee jongens zijn overgedragen aan de politie. Naar de derde grafschenner wordt nog gezocht. Bij Schaargebrug in Noord-Holland is een jongen van 14 omgekomen... bij een verkeersongeluk. Hij zat met drie andere kinderen en een vrouw in een oude legerjeep... De auto begon te slingeren, kwam in de berm terecht en botste tegen een lantaarnpaal. De jongen vloog uit de auto en raakte met zijn hoofd die lantaarnpaal. En in Rotterdam zijn de Europese kampioenschappen dressuur bezig. Vandaag met het onderdeel de Grand Prix Speciaal. Drie van de vier Nederlandse combinaties hebben hun verplichte oefeningen al gereden. Ed van der Bent, hoe ging dat? Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen... veel meer ontspannen en minder gehaast... dat gold al voor Edward Gal en Hans-Peter Minderhout... met uh, hun paarden... dan in de wedstrijd die gold voor de landenwedstrijd... waar Nederland over twee dagen geleden het brons haalde. En uh, de, de debutant... Sander Marijnersen was net zo evenwichtig... mooie regelmaat, liet weer een mooie proef zien. Maar het ging toch in het voordeel... voorlopig van Hans-Peter Minderhout... wat de Nederlanders betreft. Het zal erom hangen... dat ze morgen deze drie starten... in de kuur, want dat is alleen maar voor de beste 15 En uh, ja, dat, uh, dat zal... Om er mogen overigens maar drie beste per land starten. Dus het zou misschien kunnen helpen dat een van de andere landen... die scoren dat daar een deelnemer van afvalt. Maar in ieder geval, straks hebben we nog voor Nederland... de titelverdedigster van twee jaar geleden in Windsor... Adelinde Cornelis met Jerich Parsifal. Ik dicht haar, toen had ze het goud, ik dicht haar misschien dat goud toe. En dan zeker weten we dat om half zes. Goed, straks dus in langs de lijn de ontknoping van de Prix speciaal bij het EK Dressuur in Rotterdam. ANWB-verkeersinformatie. Er staat ruim 20 kilometer file. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam, voorknoopend Terbrechtseplein 4. Op de A20 Gouden Hoek van Holland 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. De A27-tand van Utrecht naar Gorkum, voorknopend Lunette, 3 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat veroorzaakt ook file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, voorknopend Rijnsweert, daar staat 4 kilometer. En het is druk richting de Beekse bergen in Hilvarenbeek en daardoor staat op de A58 vanuit Breda file tussen Geelzen en de afrit Hilvarenbeek 4 kilometer. Dit is Radio 1. Opium. Welkom terug bij Opium, waarin ik uh, tot half vijf praat met Eddie Terstal. U hoorde hem al voor het nieuws. We kennen hem als filmregisseur, als schrijver, als liefdevol PVDA-lid. Maar vanaf begin september leren we hem ook kennen in een hele nieuwe gedaante, namelijk die van Toneelschrijver. Zijn toneelstuk, De Dood van Theo van Gogh zal dan te zien zijn in het cultureel centrum De Bali in Amsterdam. Welkom, Eddie, officieel nu. Uh, uh, een toneelstuk. Ja. Uitgekeken op de film? Nou nee, het, was, het kwam een beetje, werd me een beetje in de schoot geworpen. met vroeg vanuit Bali of ik uh, zin had om een nieuwe zaal te openen. 2 september en 4 september. En uh, dan zou het een toneelstuk moeten zijn. De titel en de lengte werd erbij geleverd. Het moest, het heet, het moest heten De dood van Theo van Gogh. En de lengte moest 40 minuten zijn. Kijk, ja. Dus dat was een hele duidelijke omschrijving. En dan heb ik dus mijn ding mee gedaan. Want waarom leek het je leuk om een... Toneelstuk te maken? Nou, ik wilde het eigenlijk altijd al. Een heel andere, ik ga vaak naar het toneel en ik begrijp het heel slecht. Laten we zeggen. ik bedoel, ik ben, heel, ik ben ook niet zo'n lezer. En, maar toneel, ik vind dat vaak te, zo abstract. Maar het leek me toch wel eens leuk om daar iets wat concreters mee te doen. Maar toch een beetje met die, met die toneelwetten spelen. Weet je, van dat één persoon meerdere personages kan spelen. Met hoe je dan scènewisselingen doet. Ik vond dat een leuk. Uh... Een leuke uitdaging. M meer dat dan het onderwerp? Of toch ook het onderwerp? Ja, ook het onderwerp. Gewoon, omdat, uh, ja, gewoon over de vrijheid van meningsuiting. En, en omdat het debat is toch wel redelijk uh, scheefgetrokken de laatste tijd. Het debat? Nou ja, gewoon het hele debat over integratie en links-rechts. Het begint steeds puberale vormen aan te nemen. Weet je. Ik bedoel, de links noemt uh, de regering bruin 1. En rechts noemt de Partij van de Arbeid, Partij van de Alla. Weet ik wat allemaal. Het wordt nou, van, over een stel pubers uh, op elkaar losgaan. En jij gaat met dit stuk... Uh, daar verandering in brengen? Of? Nou, in ieder geval, dat gaat daar wel over. Het gaat ook gewoon dat je het eigenlijk gewoon over, uh, over alles moet kunnen hebben, en dat kwetsen niet hetzelfde is als discrimineren. Weet je, en vroeger uh, in de 70e, 80e jaren, dan ging. Uh, de film gaat ook, weet je, het gaat ook over het christendom, hè? ik bedoel, voor de verandering over de positie van de vrouw in het christendom... over wat in de Bijbel staat... dat het in praktijk geen enkel gevolg heeft voor vrouwen op dit moment. Oh, dat, het, la is... dat laat ik even terzijde. Nee, oké, okay, maar, maar want over de dood van Theo van Gogh gaat ja. het. Ja, het gaat eigenlijk... Wat kunnen mensen verwachten Wat men kan verwachten is een stuk met drie uh, actrices. Lucretia van der Vloot... Die speelt Ayaan. Uh, Sanne Vogel speelt een non. Een semi-fictieve non. En Femke Lakenveld speelt een ijdele actrice. Ayaan Hishiali, Ja. een non en, en een ijdele actrice. Ja, en in het, in het stuk is het zo dat Ayaan... Uh, die moet voor de balie een stuk schrijven... over de dood van Theo van ah. Dat is een stuk wat ze aan het voorbereiden is... Wat ze, waar, ze, um, uh, waar ze een actrice probeert te overtuigen... En het gaat dan over de positie van de vrouw in het christendom. En dan komt de vrouw naakt aan het kruis te hangen. Maar ja, actrice... dat, dat, daar zagen we al een soort affiche ja. van. Da daarmee wordt dan meteen een toon gezet natuurlijk. Ja, dat hoop ik wel althans. Maar, dat, um... maar die actrice denkt steeds dat het over de islam gaat. Die is bang dat Ayaan is dat het over de islam gaat. Dus ze durft eigenlijk niet. En ze vindt niet erg dat het christendom beledigd wordt. Maar de islam, daar zou ze toch wel een groot probleem want mee hebben. Want daar kan je last mee krijgen. Daar kan je last mee krijgen, bijvoorbeeld. En... Um... Uh, op, nou, op een gegeven moment uh, probeer, ja, overtuigt ze haar dan. En uh, dan, dan wordt het toneelstuk gemaakt. Of, maar je ziet het toneelstuk, zie je eigenlijk pas aan het einde. Zie je dat pas. Het gaat, zij... het gaat eigenlijk gewoon het hele proces om het te maken. Een hele discussie om uh, die actrice te overtuigen om dat om te dat doen. Om dat stuk te spelen. Ja, want het was bijvoorbeeld zo in de 70er uh, jaren... heeft elke acteur wel eens naakt een kruis gehangen. Was het was gewoon bonton om de paus te beledigen. Elke gereformeerde was pedofiel in hun ogen en bla bla bla. En het grappige is, ik denk als hier nou wel reacties op komen... terwijl in de 70er, 60 jaren vond iedereen het gebeuren. en juist dat je links vast moest geloven... moest echt over de hekel gehaald worden en zo. Dus ik probeer ook een beetje de hypocrisie mee aan te tonen... van, uh, van oud-links ook met name. Ja, maar ja, of, of want... De, de... J jij kiest dan eigenlijk ook het Christendom hè? Als, als, als leidend voorwerp in deze voorstelling, ja. omdat je daar misschien zelf ook geen gezeur krijgt dat nou, je Het kan, islangs... ieder, kan in ieder geval uitgevoerd worden. Het, stuk, het gaat in ieder geval door, dat er niet voor niks zit. Het wordt niet zoals een ander stuk uh, ooit hier ook verboden. Ja. Aisha was dat nog. Maar het gaat eigenlijk ja. over ja, precies. Maar het, maar het gaat, gaat dus over, niet se, over over Christendom. Mannen. Nee, maar het gaat over macho culturen en over mannen ten opzichte van vrouwen. Dat in feite zijn geloven toch heel vaak gewoon uh, manieren om de baarmoeder van de vrouwelijke leden van de stam te controleren. Dat was het altijd, dat is het natuurlijk nog steeds. Dat je daarom, weet daarom, van wie erna komen leeft, in Daarom in heeft zijn. het natuurlijk zoveel, zoveel emotie. Het gaat ook altijd over seks. Of gaat het over het En, gedachten? Over, en over grondgebied, over land ook. Ja, dat is en meteen heel breed. In, maar maar, maar Ayaan Hirschiali speelt er een prominente rol in, begrijp ja. ik. En uh, Gaat het dus ook over haar gedachtengoed? goed? Want zij was natuurlijk uitgesproken in als het ging over de positie ja, ja, van de vrouw. Ja, ja maar het, met name dat gedeelte. En Hoe was... over vrouwen dachten? Ja, de, de vrouwenpositie vrouw. in de wereld. Want het is gewoon zo dat 70, 80 procent van de vrouwen op deze wereld... is nog steeds slaaf natuurlijk. Hè? Of van religie, uh, religieuze doctrines, of van armoede... of seksuele uitbuiting, weet ik veel wat. Ze zeggen vaak zelf van niet, hè? Ja, natuurlijk. Maar dat mensen in secten ook niet. Jij gelooft dat toen de Toen eerst de maar probeerde de vrouwen... achter het aanrecht vandaan te trekken... werden ze, die vrouwen juist door dat soort vrouwen... die ze probeerden te bevrijdigen... gezegd, oh, dat zijn, wat een schreeuwwoord. en kijk eens wat ze er vies uitzien met al die... Bossel, oksel, haren, weet ik wat allemaal. Smakeloos. Maar hoe, hoe ja. zet jij Ayaan Hisi Ali in dat stuk neer, eigenlijk? Als een, een dametje. Het is ook een beetje een bitchfight tussen drie vrouwen. Tussen de fictieve non in haar hoofd, dat speelt uh, Sanne. De, uh, de actrice en haar. Het is ook een beetje... Uh, en Ayaan is natuurlijk ook een, een, een, een dametje. Want wat wil zet... Ayaan dan in dat stuk... Ze wilde de positie van de vrouw uh, aanhangig maken. Net zoals dat ze met Submission deed. Want het is niet zo dat Theo vermoord is... omdat hij uh, mensen beledigde of geitenneuken zijn. Hij is gewoon omdat er dus heilige teksten op hun lichaam werden. Dat is het enge ja. In de eraan. film Submission. Ja. Het was gewoon een film. Als het, gewoon, het viel volledig binnen ons normatieve kader... Van, hè, van hoe wij denken over vrouwenrechten. Het was niets extreems aan die film. Het was geen fitna. En zelfs dat, eh, als het over het christendom had gegaan... dat niemand er een, een wenkbrauw over opgetrokken. En denk je, wel, laten we het nu omdraaien? Nu gaat Ayaan dus de, hè, niet zoals hij in Submission Day... de islam aan de kaak stellen, ja. maar het christendom. Nou, Ik heb er ook wel eens tegen een, een, een SGP-congres... Eh, eh, tekeer horen gaan, laten we zeggen, praten over de positie van de vrouw. Ze was er daar wel, de, de SGP, jongerenorganisatie, behoorlijk de oren over. Het gaat dan gewoon om de vrouw. Dus ik, zij kijkt gewoon niet op welke religie is het. En ze, ik bedoel, het gaat gewoon over de, de thema... En toevallig is het inderdaad in, in niet-westerse cultuur... Wat, wat meer aan de orde dan in westerse cultuur. Ik bedoel, we hebben toch een redelijk open samenleving. En ja, aan de vruchten herkent men de boom, weet je. In een open samenleving heb je ook meteen een goede economie... en dat betekent altijd ook een sterk leger, dus ja... Is het, is het zo, hoop je de met het stuk, ik bedoel, ja, religie... Ayaan Ali, de moord van Gogh, naakte vrouwen in het kruis... hoop je dat, dat mensen... Uh, ja Boos worden, zich beledigd voelen? Of... Nee, dat doe ook nooit dat mensen zich beledigd voelen. Maar oh, juist er... om die dubbelheid te nee, Ja, nee, precies. Nee, maar, ja, nou ja, goed. We gaan kijken wat er gebeurt. Maar ik bedoel, uh, toen vorige keer Madonna uh, naakt aan het kruis hing... Toen ging, uh, maar dat was Madonna, weet je. Die, heeft toch een, die, wordt, die wordt iets meer gegoogeld en die te stoken. <lacht> Nog wel, ja. En, uh, Alhoewel, je drukt twittert natuurlijk. Maar... Ja, ik twitter wel. Dat ja. natuurlijk. <coughs> maar... Uh, nou ja, ik bedoel, dan zou het dus werken. Uh, wil ik maar zeggen. Dan zou je je misschien je gelijk aan tonen. Ook. Ja. Nou ja, goed voor mij. Ik vind het prima dat mensen demonstreren en, en dat ze hun, hè, hun ideeën geven. Alleen het punt is: wat voor de een uh, kwetsing is, kan de ander, voor de ander wel als analyse zien. Ik bedoel, kwetsen is puur subjectief. Discriminatie, dat is objectief. Als je zegt, die mag er niet in omdat die een hindoe omdat is, die is of... of dienstheilige boek moet verboden worden in de winkel en die niet, dat is discriminatie. Maar dat is totaal iets anders. Kwetsen dat is gewoon, ja, ik bedoel, zo, dat gaat zo in een open samenleving. Ik voel me voortdurend. Uh, gekwetst door iets als ik een lelijk liedje zie op tv of een raar tv-programma voel ik mijn intelligentie gekwetst. Als maar daarmee. Zegt, je... de Ajax het Ajax een kutclub, is voel ik me ook gekwetst. Ga ja, ja. je maar op mij omleiden gaan. Daarmee wil je, je nog leven. niet die tv programmas verbieden of de mensen die dat roepen. Nee, ik vind het ja. helemaal niet verbieden. Ja. Over het is het is over een paar maanden zeven jaar geleden hè, dat van Gorg is vermoord. Ja. Uh, nu dan een toneelstuk. Ja. Zijn wij er nog zo mee bezig? Nou ja, we hebben er voornamelijk heel weinig van geleerd. Als je ziet het niveau van het debat, is het eigenlijk alleen maar gekelderd. Het is nu alleen nog maar links en rechts bedienen, alleen nog maar hun eigen achterban. Met slogans, ze maken karikaturen van elkaar, standpunten. Uh, links meent een Wilders te zien die de, de treinen voor de deportatie al klaar hebben. Ik bedoel, ze verdraaien... Ze verdraaien uh, uitspraken van hem en rechts die ziet in de partij van de arbeiderspartij die eigenlijk helemaal niet de, de sociale minima wil beschermen, maar de sharia wil invoeren. Het is alleen maar Er worden meer totale mythologieën ge gecreëerd over elkaar. Er zijn groepen, op, clusters op internet die elkaar met, met, met, met, met totale alu theorieën gek maken. Wat voor rol heeft volgens jou uh, bijvoorbeeld Ayaan, want die geef je daar een pro prominente rol in in dat stuk... wat heeft zij daarin gespeeld in die polarisatie? Nou ja, kijk, polariseren is in zekere zin goed als het polemiek oplevert. En ik denk dat, dat zij dat wel grotendeels doet. Wetter al, kwaadig, kwaadig, is het al, een, al Ja, maar Het is een traditie, ja, maar het werd alleen kwalijk genomen aan omdat ze zwart was, mooie kleren droeg en met interessante mannen omging. Of zo. Dus, dus eigenlijk discriminatie. Het is, is pure uh, jaloezie. Nou ja, er werd gezegd, uh, je bent niet effectief. Want juist moslima's, ja, he, die, is, die worden nu, boos op Ja, maar dat is, ze praten er tenminste over. En, uh, hoe heet dat, en wie zegt dat het niet effectief Dat kan je nu nog helemaal niet beoordelen. Of zij effectief is geweest. Soms zijn dingen drie stappen vooruit, twee terug. Die mensen die nu zeggen, dit is niet effectief. Nou, daar hebben ze wel een heel breed overzicht. Het is voornamelijk, ze zeggen dat voornamelijk... ...om via een soort van peer pressure... Uh, als goed mens gezien te worden... en dat ze dus in ieder geval een baan of een... Dat ze meeleven met die, met die groepen die ja, achtergesteld zijn. met die groepen. Zijn. Groepen bestaan niet. Het zijn alleen mensen, in die, het gaat om individuen. denken is verschrikkelijk. Hmm. Dat maar, is inderdaad, dat is van oud-links tot en met de PVV. Dat is een groepsdenk uh, Daar ben jij niet van. Uh, we gaan eventjes uh, onderbreken met muziek, uh, muziek die jij zelf meegebracht hebt. Ik weet niet wat het is. Wat is het? Uh, ik heb iets van Eric Clapton en iets van uh, Kill Bill. De ik hoor van. Santa Esmeralda. Ja. Ja. ja. Dan gaan we nu naar luisteren. Ja. Santa Esmeralda. Uh, uitgekozen Eddie, omdat? Omdat vroeger toen met een vriendinnetje van mij door Spanje, uh, ik heb geen rijbewijs, zij reed Dan zetten we dat op als we door uh. de Spanje dat is een leuke, ja, leuke herinneringen. Nostalgische, ja. niet, niet, niet omdat het ook in een film Killed Bill. Uh, nee, dood. gewoon omdat het een leuk meisje was. Ja, de, de, de, veel belangrijker. Is niet, ja, precies. Veel belangrijker zelfs. Je hebt trouwens, want we, uh, nog even over het stuk... De dood van Teve Goch. Mm -hmm. waar uh, Ayaan in infigureert als, als, als karakter. Je hebt haar ook, begrijp ik, uitgenodigd, Ayane voor de... Ik de geloof dat de dingen... Uh, ja, ik kan er zelf ook misschien nog wel even... Mee, of de balie of maar heeft de haar. De balie haar. Ik heb nog helemaal niet over gastenlijst en dit. Oh, je weet mijn ook mijn niet of ze nog niet. Ik weet het ook niet. Ik ben zo druk bezig geweest met voor Zowel die film als die dinges. Ik moet even checken of überhaupt mijn, mijn naasten wel de zaal in kunnen. Op. Ik heb helemaal geen idee hoe dat komt. gaat lopen. Nee. Nee. Zou je het willen dat ze komt? Ja, dat lijkt dat leuk dat ze komt. Ja, ik heb ook lang niet gezien. Dus. Ja, want want je, je bent of was goed bevriend met haar? Nee, maar ik, ik zag af en toe en dat was, uh, dat was wel een leuk contact. Ja. Het is uh, het maken van een toneelstuk, je zei het in het begin al eventjes... voor jou natuurlijk op zich een nieuwe discipline. Uh, je vond het aardig om eens te, te kijken hoe dat werkt. Is het heel anders dan, dan het maken van een film? Ja, vooral met... De, kijk, het moet ook in één keer goed zijn. Weet je, het moet echt tot in de hele timing, want het is best wel ingewikkeld... We hebben echt een beetje een soort uh, ja, uh, uh, uh, grote schoenen aangetrokken. In die zin, het hele stuk, dat is 5000 euro. Weet je moet iedereen dat betalen voor alle decording, Alle dingen moeten gebouwd worden. Dus we zijn ook allemaal dingen zelf aan het regelen. Ook. Je bent wel de koning van de low-budget productie. Ja, ja, Tegen wil en dank. Dat doe ik natuurlijk ook liever niet. Ik heb liever een koophuis. <laughs> maar ik vind het wel leuk. Op deze manier heb je wel je soort artistieke vrijheid om je gewoon je ding te maken die jij leuk en belangrijk vindt. En en bedoel gelukkig ook de, act de actrices zijn er ook heel erg mee bezig, wel ook heel erg geholpen in het ontwikkelen van het verhaal. Want dat, en dat ieder is en iedereen regelt dit, zijn dingetjes. Weet dat je dit en... doet uh, omdat je de vrijheid geeft dat je dan uh, op, een, op, een, op geen enkele manier ja, concessies. Dat, en... dat, dat is ook hetzelfde als met films natuurlijk. Kijk, ik bedoel als ik bij uh, wijze van spreken bijvoorbeeld Simon wat ik al zei dat kostte drie jaar hebben we drie jaar afgewezen door zo'n beetje de meeste omroepen. Uh, en ook met het Fox Populi, doet het allemaal zo ongelooflijk lang. Films zijn, komen dan te laat uit. Het is dan vaak niet meer to the point of zo, weet je. En dan maak je liever, zoals toen ben ik bijvoorbeeld... hufters en Hofdames gaan maken voor uh, iets van 25.000 gulden of zo, dat soort dingen. Want dan kan je tenminste snel werken, kan je een ding doen. Dan maak je geen groene film in je blauwe periode, bij wijze, om het ja. even zweverig te doen. Het verbaast mij trouwens dat, dat uh, Simon, die ook bejubeld werd... Hè, want een groot succes is, en ook in het buitenland... heb je daar veel uh, aandacht in ieder geval mee ja. getrokken, maar dat daar... Relatief weinig mensen eigenlijk naartoe zijn ja, geweest. Ja, 150.000. Ja, precies. Naar vrouwen bij de dokters zijn er uh, tien keer zoveel geweest. Ja. ja. Nou ja, goed. Dat, dat heeft ook met marketing natuurlijk te maken. Toen Simon op een gegeven moment. We hadden dus zeg maar, het recordaantal kalveren uh, in, in uh, dingen toen. toen. Maar zelfs dan wilden ze nog maar 14 bioscopen, Ze wilden hem hebben. Die hadden toch ja, geen grote sterren. Weet ik veel wat. Jantje Smit en Paul de Leeuw zitten er niet in of zo. Dus dat. dat ja, maar in ieder geval. bij, bij het aantal... Van het aantal bioscopen dat het genomen hebben we wel zo'n beetje bijna eh, verhoudingsgewijs heel veel opgehaald. Maar ja, er waren maar zo. We, het was niet dat er in 150 bioscopen draaien. Dus je kan ook niet veel hoger. Dat, jij kwam niet in de verleiding, uh, of komt niet in de verleiding, om dat toch voor je films of een Jan de Smit of een Paul de Leeuw te vragen? Om die reden? Nou, ik denk als ik uh, dikketje Dap de Movie uh, ga maken met Jantje Smit in de hoofdrol en Nick en Simon dat, dat in de straf, dan? Dan, ben ik, uh, dan verdien ik vier ton. En dan belde de omroepen allemaal gisteren, bij wijze van spreken. Maar dat wil je niet. Nee, ik wil gewoon toch iets. Weet je, er, er moeten ook een beetje zinnige dingen. Weet je, ik vind er is in Nederland bijna geen markt voor tussen wat zweverig is. en wat zeg maar Joop van Ende-achtige dingen. of Libellen-achtige dingen zijn. Want het is of altijd, het is altijd krantenknipsels die men verfilmt. Het is een bekend boek, het gaat over bekende criminelen. of het Koningshuis, of het is een kinderfilm. En, en, en, en dan heb je dan wat kleinschalige, goede, uh, kleine filmpjes, heb je ook. En vooral de tv-films in Nederland. Die zijn of het altijd veel beter en intelligenter dan de speelfilms. Ehm. Uh, maar daartussenin, ja, is komt dat, door, komt dat omdat er dan nou, meer geld omdat, is? Nee, ja, maar daar is een minder, minder loketten. Zo dat. En dat zijn vaak nieuwe frisse makers die nog risico's mogen nemen... dat het kleinschalige projecten zijn. Dus daar worden het betere films meestal. Mm -hmm. Maar uh, bijvoorbeeld, als je naar, bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt... Dat subsidie, die hebben ook niet zoveel subsidies. Zij zijn de ene slecht subsidierende land van de oude lidstaten. Wij zijn de slechtste. Waren we al, wel nog erger. Ik hoorde uh, een econoom beweren uh, dat wij per hoofd van de bevolking... het meest aan cultuur hebben. Maar niet aan film. Oké. Okay. Ja. En, uh, maar daar maken ze dus films die we hebben een soortgelijke bevolkingsoppervlak, die wij hebben, soortgelijke problemen. Ze hebben natuurlijk een iets, uh, laten we zeggen, uh, roemruchtere geschiedenis helaas voor hun. Ja. Dus ze dus kunnen wel zeg maar uh, van, over die thematiek. Je bijvoorbeeld zoals uh, de DDR, uh, de, de, de oorlog. Daar maken zij intelligente maar toegankelijke films. Bij Lenin, goed bij Lenin. En de voor wat tegen die wand. Dat is ja. heel belangrijk, echt een heel belangrijke film over, laten we zeggen, een nieuwe European of. of Turkse, Duitsers. Heel belangrijke film. Wat voor heel veel intelligente Turkse uh, Nederlanders... echt een zo, soort identiteitsfilm bij Dat is niet omdat het daar ja. gewoon een grotere markt voor is? Nee, maar weet je... Bedoel, de Denen hebben nog veel... ik bedoel, Heel Scandinavië heeft heel veel inwoners dan, dan, als wij. Ik bedoel... Alle, in elk individueel Scandinavisch land heeft een succesvollere filmcultuur. Niet filmindustrie. Wij hebben door al die libellenfilms en zo hebben wij een Betere succesvolle industrie. filmindustrie. Ja, en, en ligt dat maar dan aan degenen die, die over het geld gaan, denk je? Nou ja, het, het is gewoon Nederland. is niet zo'n heel intellectueel land. land. Dat beetje... moeten we gewoon vaststellen. Nou, ik weet het niet. Als je, bedoel, in in, in denemarken Als je bijvoorbeeld in festivals in Macedonië of in Brazilië... als je daar met acteurs of regisseurs praat, die hebben het over iets. Hier hebben ze het alleen maar zit jij in die film en heb je daarvoor gecast... en wie eet er dan in welk restaurant en bla bla bla... en hoe is het met je kind? Is dit zo teruggesteld? Nou, ik, nou, ik chargeer ja. dat een beetje, omdat ik vind dat mensen ook wel eens een keer wakker moeten worden. Er moet wel eens een keer iets inhoudelijker. Het is, een, het is een heel interessant land waarin we leven. Het worden echt... Het is, hè, we hebben toch een redelijk, uh, hoe noem je dat, uh, maatschappelijke reageerbuis waarin we zitten. Daar kan je de interessantste dingen over maken. Maar het gaat maatschappelijke maar over reageerbuis, hoe bedoel je dat? Nou, Nederland is natuurlijk een, een land dat het meest vrijzinnige land was. He, door immigratie komt dat zeg maar, je gooit koud water op een kachel. En daar gebeuren eigenlijk interessante dingen. Wat, wat eigenlijk niemand is opgevallen is dat wij eigenlijk qua integratie, wij doen het eigenlijk hartstikke goed... Wij, nou ja, gedeeltelijk is dat massaal omdat wij natuurlijk de turkse Marokkaanse gemeenschappen... die zijn grotendeels voor een flink deel geseculariseerd en modern. Bla bla. Hè, want als we met Irakisch, eh, Pakistani en, en, en Somalië... zoals in Engeland of zo, dan is nou, dat bij ons ook uit de hand gelopen. Ja, je maar er ja. is iets dat wij goed doen. En waarom onderzoeken we dat ook niet eens een keer? Omdat van, van de allochtonen waar we het dan over ja. hebben, heel veel ook uh, uh, ja, seculier zijn. Of van het gewoon. Ja, en dat? en nuchter. Ik bedoel, als zo'n film als Fit komt, in, in, een, in Engeland hebben heel veel van die gekke baarden de straat op gegaan, het hoofd van, van Wilderscheid. Ik bedoel, ik bedoel, hier in Nederland, Nederlands jaren hun schouders op. En dat zijn, ja, weet je, dat zijn ramadan-Nederlanders bij wijze van spreken. Maar dat, dat koesteren wij te weinig, of dat zien we te weinig. Nou dat... ja, we, we, we grijpen ook niet, het is, het is paniekvoetbal. Het is paniekvoetbal enerzijds naar een, een massa-immigratie... die cijfermaatig helemaal niet zo te zijn. En ook nog eens een keer dat Wilders... Zo, Wilders zou dan zogenaamde cultuur bedreigen en dit en dat en dat... En, en, en, en mensen willen depreden. Dat is ook niet zo. Links en rechts liegen erop los en het valt niet eens meer op. Ze zijn er alleen maar bezig met hun eigen achterban te, te bedienen... Uh, er worden karikaturen van de ander gemaakt. Nou, ik bedoel, eh, je ziet het ene ik dus, alleen de schutters waren schuldig, maar Fortuyn is vermoord... nadat hij voor halve Hitler is uitgemaakt. En een of ander gek, die schiet uh, 80 jonge sociaaldemocraten... omdat het constant op het internet, dat het landverraders zijn... weet ik voor allemaal. En wat, wat ik, ik vind, je moet ja. alles kunnen zeggen, maar er wordt echt op de man gespeeld. Je moet, je moet het hebben over de thema's, of hoe mensen denken. En niet het, dat, ik kan daar niet over uit. Wat Sorry. is het verband dan tussen die, die, die, die politiek, uh, zoals jij dat nu... Beschrijft en, en dat soort excessen als, als in Noorwegen of als. Nou, in Den Haag zelfs de meest elementaire eh, fatsoensnormen eh, worden niet in acht genomen in de Kamer. Zitten elkaar gewoon uit te schelden, toch? Maar ja, en, en daarom schiet iemand iemand anders over? Nee, dat is niet zo. Maar als je bijvoorbeeld ziet wat ik, wat ik eerder omschreef, is zeg maar die clusters van, eh, van geïsoleerde eh, an anonimie, die dan elkaar opjutten, zeg maar, tegen de andere kant. Dat is een soort ajax feyenoord maar dan even wat extremer. Uh, dat creëert een sfeer waarin mensen de werkelijkheid niet meer onder ogen zien. Ze, ze, ze proberen elkaar te overtreffen in karikaturen over de andere kant. En dat, dat, dat, dat loopt uit de hand. En hoe krijg je dat terug? Dat, in ieder geval dat er weer in de politiek zeg maar, een soort nuchter, seculier midden komt... die gewoon de zaken benoemt zoals het is. Die gewoon de, de feiten onder ogen ziet. En dat er weer een land van proberen te maken. Dat is er niet, nu in Nederland? Dat is er niet, weet je. Ik vond altijd Rutte altijd een hele goede woordvoerder daarvan. Ik vond Van der Laan een hele goede woordvoerder vond, daarvan. Zeg je. Nou, nee, maar die zitten allebei in een positie... dat ze zeg maar, geen voortrekkersrol in het debat meer kunnen of willen nemen. Femke Halsma vind ik heel jammer dat hij weg is. En ik zie, de enige die het toch enig ziet, de intentie of de, de belang ziet ervan... is bijvoorbeeld Boris van der Ham. Maar die ziet het, of die die, die die agendeert dingen... maar die ziet, lijkt ook niet helemaal het belang te zien. Die maakt dan filmpjes, als, dan spreek je naar mensen toe... alsof het kinderen zijn van, oh, wat Spinoza allemaal gezegd heeft, mensen. Dat, moet, dat kan ook allemaal wat, wat, wat, wat dwingender, vind ik. Het, nee. het, het midden moet opstaan, het midden is nu niks, er is geen midden. Jij bent uh, PvdA, hè? Ja. En, en, en Vind je vanuit die hoedanigheid dat je daar zelf een actieve rol in moet spelen? Nou, ik heb dat wel heel erg geprobeerd, maar het was wel heel erg conservatief allemaal. Het is toch heel erg collectivistisch. Binnen die partij bedoel je? Ja, en dat hele cultuurrelativisme moet er echt uit. Dat is, dat is een hele racistische theorie. En, dat moet je even uitleggen? Nou, omdat bijvoorbeeld uh, van niet-westerse mensen... wordt een lager verwachtingspatroon hooggehouden. Ze, en dat, ze is, pempere, heel, en dat uh, is heel racistisch. De, de ja, dus. niet-westerse mensen. Te ja, veel. het is betuttelracisme. Het is zelfs, Ik heb zelfs mensen gehoord. Dat zijn wel heel extreme gevallen. Maar die zeiden bijvoorbeeld dat uh, toen de, uh, de Hutus, uh, to, uh, toen Hutu extremisten Toetsies vermoorden. Weet je, gewoon met. met, met, met kapmessen, kinderen en vrouwen vermoorden, zeiden ze, ja, maar dat komt eigenlijk door dat, is de uh, door dat, ja, nee, dat is allemaal met lukraken koloniale grenzen of koloniale uitbuiting. Je... Dus het andere woord, die vent die daar staat, gewoon, die zegt van, ja, sorry, ik moet je kop er wel afhakken, want het komt door de lukraken, Alsof een zwarte man geen geweten heeft, alsof het een soort aap is. Ik vind dat oud-links, dat is ongelooflijk racistisch. En in hoeverre ben je nu aan het charcheren, en heb je het nog over misschien een nou, enkele... Ik, een enkele tu tuurlijk charcheer ja, ja, maar denkt? dat oud-links, dat is onuitroeibaar. En dat zit ook, de mensen vervelen zich dood, want in de, in de in de, maats, in de maatschappij komen ze nergens. Tenzij ze door vriendjes ergens neergezet worden. Dus die vervelen zich de hele dag. Dus die hebben de tijd om allemaal congressen bij te wonen. En dit en dat en dat. En die hebben komst met hun totaal. Die mensen hebben het altijd verkeerd gehad vanaf 1969. Ze hebben altijd gekozen voor alles wat onvrij was: dus de DDR, Pol Pot, de Bagwan, de islam. Ze kiezen nooit voor de mensen, nooit voor de vrijheid. Altijd voor een soort collectivistisch ding. Waar ze zelf nooit aan mee zouden willen doen. Want ze woonden zelf allemaal in, in van die grachtengordelhuizen. Het zijn echt keuzes die ze zelf nooit zouden maken. Maar voor iemand die niet westers is, vinden ze dat best. Best wel goed genoeg. Je, bent, je, je wordt ter plekke weer, daar, weer echt kwaad. Ik kan er heel erg kwaad over. Maar wa, wat doe je dan nog in die partij als die daar zo vol is? Omdat mee zit? ik ook mensen zie die gewoon wel intelligent <laughs> zijn. Zoals René Cooper, Mohammed Mohandis, eh, noem ze maar op. Kijk, Luc Jussel, eh, Van der Laan, eh, ik kan Marcel Duif zijn. ik kan al een okay. rijtje opnemen. Goed, nou ja, we gaan er, zo we gaan er nog even over doorpraten. We hebben nog een half uur, niet alleen over de politiek trouwens, maar ook natuurlijk over de film. Uh, want je bent ook weer bezig met een, met een nieuwe film. Nogal. Zo Edith Arstal, na nieuws en reclame. Kwart over 12. Govert van Brakel blikt terug op de afgelopen media- en sportweek. In de perstribune. Als je dat concreter maakt, ja. wat, wat gaat er dan gebeuren? Met oud-showmaster Peter-Jan Rens... die zich probeert terug te vechten in de tv-wereld. En de vraag is... Doet hij het of doet hij het niet? Ook een gesprek over Frits Korbach... met de herenvoorzitter van Sportpapieren Veen, Riemer van der Velden. Frits die, uh, hield van een wijntje en een treintje, dus dat was ook niet ongezellig. En verder een blik op de afgelopen tv-zomer... en een bezoek aan Willem van Hanegem op de golfbaan. Waarom weet ik niet, maar ze namen me niet meer serieus. Morgen vanaf kwart over twaalf, de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten. Je mening heeft, wordt opgesloten en zelfs mishandeld of verkracht. Dit is het lot van activisten, kunstenaars en bloggers in het Midden-Oosten. Hivos steunt mensen in hun roep om vrijheid. Want een stem is het sterkste wapen tegen onrecht. Ook die van jou. Spreek je uit op hivos.nl. Ieder uur, ieder uur in de eerste week van september.